Kees Groot met het NOS-journaal. Een Afghaanse militair is doodgeschoten nadat hij het vuur had geopend op Amerikaanse militairen. Volgens de regionale politiechef gebeurde dat in het oosten van het land... direct na een ontmoeting tussen Afghaanse provinciale leiders... en een medewerker van de Amerikaanse ambassade. De Amerikaanse militairen schoten onmiddellijk terug waarbij de Afghaan werd gedood. Ook een Amerikaan kwam om het leven. De Amerikaanse militairen maken deel uit van de NAVO-trainingsmissie in Afghanistan. In de Saoedische hoofdstad Riyad zijn twee politieagenten doodgeschoten. Ze waren aan het surveilleren in het oosten van de stad toen ze vanuit een voorbijrijdende auto onder vuur werden genomen. Onlangs werden ook al twee agenten neergeschoten in Riyad. Zij raakten gewond. Over de achtergrond van de beschietingen is nog niets bekend. Saoedi-Arabië is de leider van de landen die in Jemen strijden tegen Houthi-rebellen. Marine Le Pen, de leider van het Front National, wil niet dat haar vader bij de komende regionale verkiezingen kandidaat is. In een verklaring op de website van de partij schrijft ze dat haar vader, Jean-Marie, het Front National meetrekt in een neerwaartse spiraal. Franse media spreken van een politieke ruzie en een familieruzie in de partij. Marine Le Pen nam vorige week nog afstand van recente antisemitische uitspraken van haar vader. Die is daar in het verleden meermaals voor veroordeeld. De zoektocht naar de Nederlander die in Nieuw-Zeeland wordt vermist, wordt gestopt. De familie van Ken Bogers gaat terug naar Nederland. Bogers van 26 kwam twee weken geleden niet terug van een wandeltocht. De autoriteiten van Nieuw-Zeeland hielpen zoeken, maar ook zij konden hem niet vinden. Het weer in het noorden en oosten bewolking. Op andere plaatsen breekt de zon door en wordt het 10 tot 14 graden. Morgen bewolking in het noorden, verder flinke periode met zon en dan wordt het een graad of 17.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 Ja, welkom terug. Voor <laughs> zover u nog niet bent afgehaakt en uh, nog lekker aan uw radio zit. Of zit te luisteren met een koptelefoontje op of wat dan ook. Kan allemaal natuurlijk. een <laughs> nieuwe stijl, dames en heren. Vandaag gaan we eens kijken of dat dan allemaal werkt zoals ik het, graag, uh, zoals ik het uh, graag wil. En of u het ook leuker vindt. Want dat willen we wel graag weten hoor. Dus laat dat dan even horen. Als je nou denkt van nou, eh, vond het oude uh, systeem leuker. Nog een beetje aan het werken aan, uh, aan de formule. In ieder geval, uh, er komen een paar vaste dingen natuurlijk uh, terug. Of uh, die zijn aanwezig. We hebben onder andere de vinyl 50 top 3. Ja, want u weet er is weer een heuse lijst. Uh, de vinyl 50. En uh, daar hebben we de top drie van. Dus die gaan we laten horen gedurende dit programma. Ja. En uh, verder hebben we dan natuurlijk ook nog uh, het Classic Album. En het Classic Album dat is vandaag uh, van Phil Collins. Zijn uh, eerste solo album dat uh, uitkwam op uh, 9 februari 1981, ja. Uh, uitgebracht Op 9 februari 1981 kwam het album uit. Het is uh, natuurlijk, uh, het, uh, de duur van het album is 47 uh, minuten en uh, 49 seconden. En uh, nou ja, het was het eerste album van Phil Collins... die dat dan natuurlijk drummer was van Genesis. Laten we daar gelijk maar mee beginnen. Ja, we gaan er gelijk mee beginnen. Met het classic album. Want dat moet natuurlijk gewoon aandacht krijgen. En we gaan, hem, en we gaan hem, in ieder geval alle nummers die erop staan, gaan we draaien. Allemaal niet één uitgezonden. Nee, we draaien hem helemaal. Ja, wel een stukje zo We gaan niet achter elkaar. Maar we draaien hem gewoon in zijn geheel. En uh, tussendoor gaan wij er natuurlijk ook wat... Uh, Nieuwe dingen draaien en die komen dan uh, voornamelijk uit de computer, uit Spotify met name. En er zijn ook albums die uh, uh, in ieder geval ook op vinyl uitkomen. Dus vandaar mag het allemaal weer. Anders moet ik zo slepen, joh, dag met, met tientallen LP's. En ik heb ze natuurlijk ook niet allemaal. In weet je, kan je niet steeds nieuwe albums gaan kopen. Dat gaat allemaal niet. Dat kan bruin niet meer trekken. Dus vandaar zo. De tune is wel hetzelfde gebleven. Die komt ook uit de computer trouwens. Laten we maar beginnen met Uncle uh, Phil. En gelijk natuurlijk het begin van de LP begint met het bekendste nummer van deze plaat, India Tonight, Phil Collins. achter elkaar. Steeds. En uh, dat doe ik trouwens met alle albums die uh, we draaien. Nieuwe. Overal twee nummers van. Dus dus, wederom veel Collins. Dit van Phil Collins. Nou stil. Want je bent niet aan de beurt. Uh, het gaat er soms wel eens een beetje in elkaar over natuurlijk. Hè? Maar dat doen we niet. We zetten hem stil. Want zometeen komt hij natuurlijk weer aan de bord. Ik ga steeds uh, in paartjes van, uh, van twee dingen uh, aan u laten horen. Uh, het classic album. Dus steeds in paren van twee. En uh, de andere albums. Die in deze albumshow aan bod komen. Precies hetzelfde. En dus... Uh, nou, we gaan het uh, allemaal ervaren, hoe het zich allemaal gaat uh, ontwikkelen in dit hele circus. Ehm, um, even kijken, daar moet ik eventjes gaan kijken. Oh ja, Toto, ja. Uh, een van de nieuwe albums die ik vond, is uh, van deze legendarische uh, Amerikaanse band. Er is niet zoveel meer van over van de originele, want onlangs... Uh, ...onlangs uh, overleed er weer een Porcaro, geloof ik... ...die uh, ook in deze band gespe gespeeld heeft. Maar toch is er onder leiding van Steve Luke, er ...nog steeds een uh, nieuw album uitgekomen. Daarvan laat ik u uh, twee stukken horen. En het eerste stuk, dat heet The Unknown Soldier... ...en daar staat bij, uh, dat is uh, speciaal voor Jeffrey. En daarna, The, the 21st Century Blues... Twee nummers dus van het nieuwe album van Toto. Toto 14, om precies te zijn. 14, het is 23 maart officieel in Engeland uitgekomen. En ik vond het van de week dus als nieuwe release op Spotify staan. En het nummer dat heet The Unknown Soldier for Jeffrey. En dit is de 21st Century Blues van datzelfde album. Toto 14. Na tien jaar ze weer, brengen ze dus weer een prachtig album uit. Toto The 20% you believe Het nieuwe album dus van Toto. Toto nummer 14 om precies te zijn. Het is op 23 maart in Engeland officieel uitgekomen. En het uh, komt uiteraard zoals tegenwoordig weer te doen. Gebruikelijk is ook op vinyl uit als dubbel LP. Een uh, deluxe versie zo gezegd. Komt ook uh, op CD natuurlijk. En met een uh, documentaire erbij... Die de uh, uh, making of uh, laat zien, een dvd, dus. Na tien jaar hè, we hebben we tien jaar niks meer gedaan: Toto op LP of uh, Platengebied. En nu zijn ze dus weer terug. We horen twee nummers ervan: Unknown Soldier en dit 21st Century Blues. Toto dus en uh, dat van het nieuwe album. Ja, en dan uh, gaan we dat natuurlijk weer doen, hè? Ja. De langspeelplaat van de week. Ja, en dat doen we iedere keer als we dus iets gaan draaien van ons uh, ja, classic album. Deze keer Face Feel You van Vinyl Collins. Album van uh, Phil Collins. En dit heet uh, Behind the Lights. Lekker swingend nummer trouwens. En uh, nou ja, zeg, ik heb het al verteld. We gaan steeds in paardjes van twee. Dus er komt er nog één. En die heet The Roof Is Leaking. Oftewel het dak lekt. Oh, vandaar al dat water hier in de studio. The Roof Is Leaking. Van het album Face Value van Phil Collins. Dat is Phil Collins. The Roof Is Leaking heet het nummer en daarvoor heette u Behind The Lines. Een nieuw, ander nieuw album wat enige weken uh, geleden al als uh, samplertje, zeg maar, uh, als EP'tje was uh, uh, verschenen. was een album van Ringo Starr. En nou ja, we weten natuurlijk allemaal wie dat is, hè, Ringo. 4 juli 1940 werd de man geboren en is natuurlijk wereldberoemd geworden als drummer van de Beatles. Uh, maar hij is nog steeds uh, nou, ontzettend actief, is hij nog steeds. Want uh, Ringo toert nog steeds met zijn all-star band. En daar zitten niet de kleinste jongens in. Uh, waar hij dus nog steeds mee toert. En hij maakt ook nog steeds albums. En het album wat hij uh, nu net heeft afgeleverd dat heet Postcards from Paradise. Het kan natuurlijk bijna niet anders dan dat hij uh, ook af en toe een beetje terugblikt... of, of gewoon echt, echt nostalgisch bezig is en, en dus dingen uh, terugblikt. En dat is natuurlijk ook best leuk. Twee nummers die uh, we van dit album gaan draaien. De, het eerste nummer heet Rory en the, uh, the Hurricanes. En dat is een, een, een, een nummer dat gaat over het eerste bandje waar Ringo in zat... En uh, het verhaal dat ze dus in Hamburg waren. En daar ook onder andere de Beatles ontmoeten. Rory Storm en de Hurricanes. Maar hij heeft het liedje Rory and the Hurricanes genoemd. En uh, het tweede nummer wat we gaan draaien. Dat heet Postcards in Paradise. En daar, uh, daar moet je maar eens goed op de tekst letten. Als je dat kunt. Een beetje engel hebt. Dan uh, oeh. Nou, oké, okay, komt ook wel weer goed. Ja. Um, wat had ik nou zeggen? Oh ja, de tekst daarvan, uh, van dat liedje... dat uh, verwijst naar heel veel tracks van de Beatles. Heel veel um, titels van uh, Beatle-nummers. Dus dat wordt allemaal leuk. En dat gaan we dus uh, nu draaien. Om te beginnen van het album Postcards from Paradise uit uh, 2015... van Ringo Starr draaien we dus uh, Postcards from Paradise... en Rory and the Hurricanes. En dat is het eerste nummer... Wat u hoort. To London town We didn't do much Hanging around I was with You know who I played the drums Like I always do van uh, Ringo Starr. We gaan door met het nummer Postcards from Paradise. Overigens is het album officieel uitgekomen op 31 maart 2015. Dus een weekje geleden ongeveer. I sat here, there and everywhere Until I saw you standing there all too much my little child If you would be my honey pie Eight days a week you Because I want to hold your hand It's like I said the night before I love you when I'm 64 Het is zijn 18e studioalbum alweer. Ik liet nu achterleven, twee stukken ervan horen van het album. En het eerste dat was Rory en The Hurricanes. En dat werd geschreven door Ringo Starr met Dave Stewart van de Eurythmics samen. En dit werd uh, geschreven door Ringo samen met Todd Rundgren. Ja, dan. Uh, misschien wel even leuk om te weten. Het is misschien wel even leuk om, uh, om te weten dat. Uh, uh, even wat namen noemen, hè? Dat is misschien wel even leuk dat u dat weet. Ringo Starr, natuurlijk, zelf doet die, deed hij de liedzang. En natuurlijk backing vocals En uiteraard ook Drums. Uh, keyboards en gitaar, maar ik noem hier nog even wat andere illustere namen die eraan meededen. Steve Lukather deed mee ja. op gitaar, Todd Rundgren hoorde nu al, um, Amy Keys op vocals, Van Dyke Parks keyboards en accordeon. Uh, Greg Rowley uh, keyboards. Joe Walsh van de Eagles, die deed ook mee op gitaar. Dan uh, Benman Tench, die deed keyboards. Warren Ham, saxofoon en backing vogels. Richard Page, basgitaar en backing vogels. Greg uh, Bissonette, die deed percussie. Trompet, uh, steel drums en backing vogels. Richard Marks, u weet je niet weet meer voor jou, die man, die deed onder andere keyboards. Peter Frampton, die deed ook mee op gitaar. Dan uh, Dave Stewart van de U-Rhythmics, ook op gitaar. Nathan East deed uh, bas en als laatste dan Glenn Ballard uh, op uh, keyboards. Uh, zoals ik al zei, uh, de nummers die we hoorden... het ene werd geschreven door Ringo samen met Dave Stewart van Mix, Dat was Rory en de Hurricanes. En het tweede postcards van Paradise was van Ringo... samen met um, Todd Rundgren. De langspelplaat van de week. Phil Collins, Face Value... En het laatste, dat heette Hand in Hand. Nou, dat kom ik prachtig uit, jongens. Het ik ik lijkt wel of ik een top-timer ben. Want hebben we hebben precies de hele eerste kant van het classic album gehad. En dat gaan we dus ook zo volhouden. Dus um, straks komt de hele tweede kant aan bod. Maar dan uh, geladeerd met, uh, met nieuw werk. Um, wat wij voor u geselecteerd hebben. En dat is leuk om dat gewoon zo te doen. Ja. Ja, dit blijft ook hetzelfde, het slotjoentje, want ja, ik heb nog uh, ongeveer drie minuten. Nou, nog niet eens, bijna twee minuten, dus dat sluiten we even af met Brian Ogger. Straks, na drieën, uh, krijgt u eerst de vinyl 50 top drie. Dat is het eerste wat we doen. Dus uh, na drieën uh, krijgt u de vinyl 50 top drie. Die gaan we draaien. En uh, drie nummers dus. 3, 2, 1. Zo, ja? Oké. Okay. En uh, ja, zo gaan we dat doen. Klopt. Maar eerst het nieuws en het weer van drie uur. Tot zo.